Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het kabinetsbesluit om ABN AMRO in etappes naar de beurs te brengen. SP-leider Roemer noemt de verkoop van de bank een historische vergissing. Hij denkt dat de staat er miljarden euro's bij inschiet. En ook ChristenUnie en GroenLinks vinden de beursgang te vroeg en willen een onderzoek naar alternatieven. D66 spreekt van een prima besluit, omdat de overheid niet moet bankieren. Ook de regeringspartijen VVD en PVDA zijn positief. In Colombia heeft de FARC het bestand opgezegd dat de rebellengroepering zelf eenzijdig had afgekondigd. Aanleiding is een aanval van het leger. Daarbij zijn 26 strijders van de FARC gedood. De beëindiging van de wapenstilstand betekent niet dat het vredesoverleg in Cuba wordt afgebroken. Het gewapende conflict in Colombia duurt al tientallen jaren en heeft aan meer dan 220.000 mensen het leven gekost. In Turkije zijn tientallen zakenmensen en politieagenten opgepakt. Die zouden banden hebben met de Gülen-beweging. Volgens president Erdogan wil die beweging de regering ten val brengen. Onder de verdachten zijn een voormalige hoofdcommissaris van politie en andere politieofficieren.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 En een dansvoorstelling op een begraafplaats in Alkmaar mag doorgaan, dat heeft de rechter bepaald. Een man uit Alkmaar was naar de rechter gestapt, zijn vrouw ligt op de begraafplaats. De rechter vindt dat de voorstelling geen afbreuk doet aan het karakter van de begraafplaats of de sfeer. De voorstelling is onderdeel van een cultureel festival, hij wordt drie keer uitgevoerd.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 Op de A20 Gouda richting Rotterdam tussen Knoppet Gouwe en Rotterdam-Pinsen-Alexander 9 kilometer. De vertraging is drie kwartier, er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer van Gouda naar Rotterdam kan omrijden via Den Haag over de A12 en de A13. Op de A27 Utrecht richting Gorkum voor Noorderloos 6 kilometer. A28 Utrecht richting Zolle tussen Soesterberg en Amersfoort 12. Op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam.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 Al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future. I yeah. yeah.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 Bon!